Welkom bij de ontspanningsmeditatie, een wandeling in de tuin. Mijn naam is Caroline van der Linden. Tijdens deze reis, deze meditatie, ga je ontdekken wie jij precies bent. Ga heerlijk rustig zitten of heerlijk rustig liggen. Zorg dat je ontspannen zit of ontspannen ligt. Als je ligt, zorg ervoor dat je niet in slaap valt, maar dat je volledig kan gaan ontspannen. Zometeen gaan we een mooie reis maken. Een reis in jouw eigen geest in jouw eigen ruimte. Voel dat je alles mag ontspannen en jouw ademhaling steeds rustiger wordt. Adem maar eens goed en diep in. Hou het even vast en blaad het weer uit. Herhaal dit. Blijf deze ademhaling herhalen. Terwijl u naar mijn stem luistert en jouw ademhaling steeds meer rustiger en rustiger wordt. Neem er al de tijd voor. Alles laat je bij het uitademen ontspannen. Als je met je concentratie naar je ademhaling gaat, dan zul je merken dat je steeds rustiger en ontspannen wordt zonder iets te passeren. Je hoeft alleen maar naar je hartritme te luisteren en daarna reageren en te ontspannen. Laat je lichaam steeds rustiger en rustiger worden. Alles laat je los. Wanneer je met je aandacht naar je voeten gaat, voel je de spieren van je voeten volledig ontspannen. Laat het maar los. Laat de spieren in je kuiten maar ontspannen. Steeds dieper en dieper zul je ontspannen. De bovenbenen ontspannen. Je heupen. Je billen. Je buik. En je maak. Laat deze spieren allemaal ontspannen. Voel maar dat je, hoe meer je jezelf ontspant, in het moment komt om helemaal weg te zakken. Wanneer een gedachte in je opkomt, zet hem op een wolkje en laat het wolkje wegdrijven. Laat het maar gaan, dat is voor later. Of laat het gaan op je uitademing en herhaal dit steeds totdat je hele hoofd rustig is. Alles ontspannen. Je borst. Je schouders. Laat het maar los. En dan mag je je hele rug helemaal op ontspanning zetten. Je armen. Je schouders, nek en keel. Laat het hele gebied nog maar eens flink ontspannen. Dan mag jij je hele hoofd leeg gaan maken. Herhaal het als er steeds gedachten komt. Zet het op een wolkje en laat het wolkje wegdrijven tijdens je uitademing. Je kaken ontspannen en voel hoe zwaar je oogleden worden. Dus ze maar dit. Zometeen gaan we de reis maken. Een reis door de tuinen van jouw geest. Je hoeft alleen maar naar mijn woorden te luisteren en mijn woorden te volgen. Dieper en dieper ontspant. Alles laat je los. Visualiseer dat je dromen op straat loopt. Het weer is lekker warm. En zonne. Je loopt langs een hek, een hek waar je doorheen kunt kijken en ziet een vredige plek waarin je vele bloemen ziet. Deze plek nodigt je uit om eens te komen kijken, maar al dat pracht en praal. De heerlijke geuren en de rust die. Het jou wil schenken. Je neemt zonder enige twijfel de uitnodiging aan. Zonder enige twijfel. De aroma van de bloemen vullen je lichaam. De rust en vitaliteit om verder te wandelen. In de verte zie je een straal van licht. Op de roos schijnen. De roos wat jouw aandacht vraagt. En daar, daar loop je naartoe. De roos staat bij een kapelletje. De zon geeft haar liefde aan de roos. De roos is bewonderingswaardig. En je gaat de roos helemaal goed bekijken. Staat de roos alleen... Of zijn er nog familieverwanten van de roos aanwezig? Of misschien wel een andere soort bloemen naast de roos? Staat de roos helemaal in het licht? Of inmiddels in het schaduw? Of half in de schaduw? Of half in de zon? Raalt de roos iets uit wat jouw aandacht vraagt? Staat de roos helemaal in het zand? Of juist niet? Met of zonder onkruid? Je kijkt nu aan de onderkant van de roos, daar waar hij gewoon zit. Staat de bloem in een knop? Of is deze al bloeiend? Natuurlijk kan het ook zijn dat de bloem van de roos inmiddels verwelkt is. Zijn er meerdere knopjes te zien bij deze roos? Heeft deze roos veel of weinig dorens? Hoeveel dorens stel jij? Straalt de roos iets bijzonders uit? Dat... Dat jouw aandacht trekt? Zijn er vele bladeren rondom de stam? Van de roos of juist weinig? Wat kun je mij vertellen over de bijzonderheden van deze roos? Je vindt de roos zo bijzonder dat je deze zeker niet vergeet hoe het eruit ziet. In het midden van deze plek staat een boom. Deze boom staat midden in de tuin. Vraagt om geknuffeld te worden of met liefde aangeraakt te worden en het wil jou wat vragen of vertellen. Wat wil deze boom jou vragen of vertellen? Zijn het mooie herinneringen van jouw verleden dat het met jou wil delen? Vraagt de boom aan jou voor een bepaalde verzorging? Of is het alleen aandacht wat het aan je vraagt? Je neemt na een poosje afscheid ook van de boom en de roos en je gaat verder met je wandeling. In de tuin en ineens kom je weer op een plek wat voor jou heel bekend voorkomt. Daar waar je vaker bent geweest. En het is je niet eens opgevallen dat het hier zo mooi is. Op het einde van de gangpad zie je een mooie gladde steen liggen. En daar ga jij even plaatsnemen. Genietend van de zon. Ineens voel jij een hand op je schouder. En er wordt tegen je gezegd. Fijn dat ik jou wel zie. Dat is langer leren. We hebben nog heel wat bij te kletsen. En eventueel kan ik je antwoorden op je vragen geven. Iets waar je al langer jezelf afvraagt. Je blijft rustig omdat de energie je zo vertrouwd voelt. En spreekt tot de energie toe. Hallo! En wie mag u wel zijn? De energie zegt. Ga in je voelen en dan weet je wie ik ben. Je kent me vast zeker wel. Je bent zo lekker aan het genieten van de zon dat het invoelen geen probleem voor jou is. Je voelt en ineens komen er allerlei emoties los. Wat voor emoties zijn dit? Is het lachen? Is het huilen? Of ben je enthousiast? Misschien heb je wel schuldgevoelens of begripvol. Of misschien wel onbegrip. Het kunnen allerlei emoties zijn. Alleen, je weet wat je van een connectie je had met deze energie. Laat het maar gebeuren. Alles maar. Heeft in het leven een gebeurtenis parallel gelopen met deze energie en... Heb je er levenservaringen opgedaan? Valt er iets te transformeren en wil je deze energie wat vragen? Je kunt het gewoon vragen. Het eerste wat er in je opkomt is het antwoord. Je staat op en kijkt op de staande steen die achter je stond. Daar zie je de naam van de energie. Het is dezelfde naam als wat jij had en wat er in je opkwam. Wat je ook vraagt, het gaat in onvoorwaardelijke liefde met je om. De energie is er om jou te helpen, met welke vraag of vervoelens dat je ook hebt. Wat je ook vraagt, het gaat in onverwaardelijke liefde met je om. De energie is er om jou te helpen met welke vragen of gevoelens dat je ook hebt. Je blijft dan nog een tijdje en klets gezellig bij. Je laat je helpen, daar waar jij het nodig vindt om het af te sluiten en ook nog eens los te laten. Zijn er stukjes waarbij het nog niet is, maar gewoon blijven, dan ben jij daar nog niet klaar voor. En weet, dat mag. En dat komt later wel. Het is goed. Alles gaat in jouw tijd en tempo. Laat de energie stromen en... ...de aroma van de geurige bloemen geven wat je nodig hebt om... ...op dit moment los te kunnen laten. Als je weer tot jezelf bent gekomen en er klaar voor bent om weer terug te keren naar het hier en nu, neem je afscheid van deze energie, van deze mooie tuin. Het was eventjes ervaring wat veel van je vergt. Kom terug in jouw eigen tijd en tempo. Ben je er klaar voor om terug te gaan naar de ingang van deze terrein? Haal nog eens drie keer diep adem en blaas ook weer drie keer uit. Terwijl je dat doet, wiebel dan met je tenen en je handen. Draai je enkels en voel dat je aanstoots terugkomt. Terugkomt in je normale dagbewustzijn. En neem daar rustig de tijd voor. Wees ervan bewust door de vragen die er gesteld werden bij de roos, dat u of jij de roos bent. En dat via deze vragen jou duidelijkheid geeft met wie je bent.